Openbare basisscholen krijgen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Dat meldt RTL Nieuws op zijn website. Minister Bussemaker van het Onderwijs wil in totaal 200 miljoen euro bezuinigen op de onderwijssubsidies. Ook het scholierencomité LAX en de studentenvakbond LSVB worden getroffen. Zij moeten het voortaan met 10% procent minder subsidie doen, meldt RTL. Verder kort het kabinet de subsidie voor de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen ook met 10%. Procent. Bussenmaker stuurt de lijst met alle organisaties die minder subsidie krijgen de komende dag naar de Tweede Kamer.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 Ivar Asjes wordt de nieuwe premier van Curaçao. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Asjes was de tweede man van Pueblo Sobirano... de partij van de vermoorde politicus Helmin Wiels. Asjes volgt Daniel Hodge op... die na de verkiezing vorig jaar door Wiels tijdelijk werd neergezet als premier. Het zakenkabinet waaraan Hodge leiding gaf was een idee van Wiels. Volgens afspraak diende Hodge eind april zijn ontslag in.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 Dit is Radio 1, NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Ja, in het vorige uur hoorde u hoe Groningen vanochtend wakker werd... met Le Sacre du Printemps van componist Igor Stravinsky. en Dat live uitgevoerd op de Grote Markt door het Noord-Nederlands Orkest. Ja, Le Sacre du Printemps uit 1913 geldt als een kantelpunt, een scharnierpunt in de muziekgeschiedenis. En in het komende uur ben ik heel benieuwd wat in de ontwikkeling van uw eigen muzieksmaak een scharnierpunt is geweest. Waren dat de lessen van die geweldige muziekleraar? Was dat de ontdekking van de rock roll Was dat het concert van een formidabele Franse chansonière? Laat het ons weten op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar CASALunacv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Nog steeds ook mijn gast vannacht is Marcel Mandels. Hij is artistiek leider en programmeur van dat Noord-Nederlands Orkest. Ja, die vragen, Marcel, ga ik dan natuurlijk ook aan jou stellen. Wat was in jouw uh, uh, muzikale ontwikkeling... want je hebt je vak gemaakt van de muziek, je hebt hobo gestudeerd aan het uh, conservatorium... je werkt al jaren daar in, uh, in Groningen bij dat Noord-Nederlands Orkest. Wat was nou in de ontwikkeling van jouw muzieksmaak dat scharnierpunt? Nou ja, het kan naast geen verrassing zijn. Dat, dat was le zakkeren. Echt waar? Ik, was, uh, ik wist al heel snel dat ik iets met muziek wilde, al heel jong. Uh, mijn vijf jaar oudere broer die luisterde naar Sleet en Mutt en Queen. En uh, ja, op de een of andere manier vond ik dat leuk, maar niet leuk genoeg. En ik luisterde naar Mozart en Tchaikovsky. En uh, was dol op Mozart. En uh, eigenlijk was alles Mozart in mijn leven toen. En een beetje Tchaikovsky. Tot ik veertien was... En iemand zei, je moet eens een kopen. Dus ik heb van mijn spaargeld toen in de platenwinkel een gekocht... bij mijn vader op de, de spelen gelegd. En ik was echt verdoofd. Van, dit kan niet waar zijn. Hoe kan iemand zoiets lelijk schrijven? was toen mijn eerste gevoel. Veertien was je, hè? Hoe lang is dat geleden? als dus ik vraag een mag heel onbescheiden. Oh, dat is wel een tijd geleden. Uh, uh, hoe moet ik goed rekenen? Ik kom uit een generatie die niet meer kan rekenen. Uh, nou, 14 plus uh, 30. Oké, okay. 30 oh, nog, jaar nog geleden, meer, nog meer trouwens. iets meer dan 30 jaar geleden, <laughs> vond jij het een heel lelijk stuk. Wanneer ben je het mooi gaan vinden? Ja, eigenlijk ook vrij snel daarna. Het lijkt wel uh, alsof het uh, in, in, in een cyclus is. Net zoals het, uh, men in 1913 een jaar later ook de zakker mooi vond. Ja. Ik denk in mijn geval wat langer. Na twee jaar vond ik het echt het stuk wat mij nog steeds raakt. En dat vind je nog steeds? Ja vandaar dat dit natuurlijk misschien wel een hoogtepunt in je carrière is ook dit festival wat je ook hebt georganiseerd rondom die Sacre du Printemps Timeshift Festival zo heet het ja. ja het festival is samen met Hein Braaksma georganiseerd maar inderdaad uh, dit is zeker een van de hoogtepunten uh, uit het en uh, een o-carrière uh, en voor mezelf ook ja ja, ja scharnierpunten in uw uh, muzieksmaak, in de ontwikkeling daarvan. 0800 1121. mailen kan naar casaluna.ncv.nl en Twitter. Ik kan met hashtag casaluna. En ik kreeg bijvoorbeeld een tweet van uh, Jan Smits, die zegt, uh, voor mij is het scharnierpunt in de ontwikkeling van mijn muzieksmaak uh, het liedje Riders on a Storm van The Doors. Dat is een uh, rockband met een... Uh, Zo'n mooie melodieuze uh, song. Het is alleen maar melodie in plaats van ritme, zoals Le Sacre. En ik ben gaan luisteren naar melodie volgens Jan Smit: Klein stukje van Riders on the Storm. Riders on the Storm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 Take a de storm van de Doors Mark Goedemacht. Ik heb de radio maar uitgezet, want ik hoorde mezelf al dubbel tijdens het gesprek. Dus, uh... Kijk, blij dat je de radio even uitgezet hebt. Dan mis je wel de Doors. En de Doors zijn voor jou ook uh, ja, eigenlijk uh, de, de, de muzikanten die voor jou uh, een scharnierpunt vormen in de ontwikkeling van jouw muzikale smaak. Dat uh, klopt inderdaad. Vroeger was het eigenlijk, ja, moet ik het zeggen, top 40. En je wordt dan 15, 16, je gaat uit. In je een tent, uh, dat heette Femina, een beetje een donker ding. Ja, en daar kwam je in confrontatie met de Dorst. En waarom, uh, sprak, deze... waarom sprak die muziek van de je zo aan? Uh, van de ene kant het vrolijke, als je er naar luistert soms. Maar ook weer het duister eigenlijk. En ja, als je je erin gaat verdiepen, zeg maar de levenswijze van die mensen... Ik had al een begrepen dat Raymond Zarek deze week of vorige week is overleden. Het zou kunnen, weet ik niet. Ja, daar stond ik wel van te kijken eigenlijk. Want dat was eigenlijk... Uh, ja. ja, ik had hoor de toetsenist van de Doors. Ja, inderdaad. Ik luister heel veel naar de radio op eens van... Dat was volgens mij bij die quiz van het journaal. Van Raymond Zarek overleden. Ik denk, oké. Okay. Ja, voor jou een idool. Dat duistere sprak je aan. Het, het is vrolijke muziek, zei je ook. En voor jou is, is daarmee een soort nieuwe episode begonnen... In, in jouw eigen muzieksmaak, begrijp ik, Mark? Ja, tenminste destijds in ieder geval. Want, uh, ik ben heel vaak naar Parijs geweest en dat was toch meestal... zeg maar je ging altijd wel de Père L'Échères langs. Ja, om eventjes bij Van Morrison langs te gaan. Ja, en dan is het belachelijk, uh, als je ziet, ik ga van uh, Bizarre en alles, dat daar zelfs de pijlen staan van hoe je bij Jim Morrison moet komen. Dus ja. een beetje krom, maar... Een beetje krom, maar jij wist toch dat graf van Jim Morrison wel te vinden? Ja, dat... Uh, ben je er zelf ooit geweest? Nee, nee, nee, ik moet zeggen, de doors, ik ken de Doors wel, maar het is voor mij niet muziek waar ik direct heel warm van loop. Is dat heel erg? Dan Eigenlijk zeggen, wel, hè? Nog, nee, nee, nee, nee. Uh, ieder zijn eigen smaak. Maar uh, ik zou zeggen, van, ga er eens een keer naartoe. Want je maakt een hele grote beleving mee. Mm -hmm. Tegenover het uh, kerk op ligt een restaurant Le Cannibal. Als je daar gaat eten, dan, ja, dan zit je helemaal in de sfeer. Nou, ik, ik ga het een keer uitproberen als ik in Parijs ben. Mark, dankjewel voor het uh, bellen. En ga ik tot een andere keer. De doors, Marcel Mandos, leider van het Noord-Nederlands orkest. Is dat muziek eh, waardoor jij je aangesproken voelt? Nou, ik, ik kan het zeker waarderen. En ik ben ook heel blij dat ik een, een groot scala uh, aan vrienden heb met verschillende muzikale smaken. Dus ook de doors heb ik leren kennen via mijn broer die daarna luisterde. Ja, dat zat in de lijn. Nou ja, het zit eigenlijk helemaal niet in de lijn van MUT. Maar het zit wel in de, in de sector popmuziek, hè, wat, ja, uh, wat ja, dat betreft. Ja. Is het voor jou nou ook, want jullie... Uh, daar hadden we het in het vorige uur ook over. Jullie maken natuurlijk uh, uh, crossover programma's, Waarbij je uh, uh, het Noord-Nederlands Orkest... repertoire van, van populaire artiesten laat spelen. Van uh, hedendaagse componisten. Is dat voor jou ook een soort schernierpunt geweest? Het moment dat je dacht... Ja, ook dat is een taak voor dit grote symfonieorkest? Nou, Eigenlijk wel, ja. Je, je gaat toch nadenken over de functie van een groot uh, bedrijf. Van een orkest is een bedrijf, van een groot kunstbedrijf. Wat is de functie van een orkest in deze maatschappij? Uh, nou, als je daarover na gaat denken, want er zit natuurlijk wel gewoon subsidiegeld bij. Ook al moeten we uh, ook behoorlijk veel geld zelf verdienen. Er zit gewoon subsidiegeld bij. Wat is de functie en de kracht? En wat heb je de maatschappij te bieden? Dus over nadenken wat je uh, terug kan geven, ook aan kwaliteit, ook over uh, een mooie avond. Uh, zijn we, ja... Zijn er dingen ontwikkeld als uh, crossovers met muziek van Pink Floyd of Queen. Of muziek van uh, Avonden met Philip Glass. We hebben onlangs... Uh, Minimal Music dus Ja, uh, van Philip Glass uitgevoerd. Met Philip Glass erbij. Uh, Een uur geleden is eigenlijk al met Steve Vai gewerkt. En uh, misschien wel het meest doorbrekende... Alhoewel, het is alweer achterhaald... Godzijdank, is dat we uh, muziek van Armin van Buur hebben uitgevoerd. Nog dat, voor het Concertgebouw Orkest dat deed op 30 april? Precies. Drie jaar geleden hebben we dat gedaan. Uh, met de gedachte, nou, uh, ook die muziek heeft gewoon kracht en energie. Als je een goede arrangeur vindt, en die hebben we gevonden. en uh, je laat het orkest die muziek spelen. uiteraard versterkt dan ook. Uh, dus het is behoorlijk uh, hoop decibellen. Toen ik dat uh, uh, naar voren bracht uh, binnen de orkestgemeenschap werd er allerminst positief uh, gereageerd. En ook toen ik daarna uh, collega-artistiek managers... of artistiek leiders tegenkwam... nou die, die keken toch met uh, enig afgrijzen me aan. En er kwamen toch wel wat uh, muzikale kwalificaties uit voort... die weinig uh, respectvol waren. En dan zeg ik het heel eufemistisch. En zo'n zo project is gevaarlijk. Hè? Uh, als zo'n project namelijk... Uh, als de arrangementen slecht zijn en de zaal is leeg... dan ben je weg. Uh, als de arrangementen slecht zijn, maar de zaal zit vol... Nou, dan, heb je een verhaal te vertellen, dan heb je een goed verhaal. En dan verdien je maar, ook wat. Precies, en als de arrangementen en goed zijn en de zaal zit vol... Nou, dan heb je ook wel iets gewonnen, zeg maar. En daar streef je naar. Maar spreekt hier nou de, de artistiek leider... of spreekt hier ook de uh, muziekliefhebber Marcel Mandels? Heeft hij ook dankzij die, die nieuwe projecten waarbij nieuwe wegen zijn ingeslagen... nieuwe muziekstijlen leren waarderen. Die hij misschien daarvoor ja, niet zo goed kende of, of, of, of niet op waarde wist te schatten. Uh, nou ja, kijk, je moet ook eerst die muziekstel kennen om het te gaan programmeren. Maar dat ik uh, niet uh, uit de techno of de dance of trance trendswereld kom, uh, dat klopt, zeg maar. Dus uh, ik ben daarop geattendeerd. En natuurlijk je krijgt zoveel, als artistiek uh, leider krijg je zoveel input van mensen die zeggen, luister, daar is nou, wat vind je daarvan? En die, zeg maar, het is één grote vergaarbak met uh, 1200 ideeën. En het is dan aan mij de keuze om uit de 1200 ideeën mm. uh, te kijken wat interessant is. Uh, want inderdaad, tien jaar geleden luisterde ik niet naar uh, Chesto of meer van Buren. Daar kan ik heel uh, kort in zijn. Maar nu wel? Nou, niet in mijn privé-tijd. Maar ik vind het wel de moeite waard, ik Het komt echt super de moeite waard... om naar die muziek te luisteren, daar uh, keuzes te maken wat voor orkest geschikt was... en die te laten arrangeren door uh, de Amerikaanse arrangeur Tom Tweb. Dus eigenlijk heeft jouw baan bij het Noord-Nederlands Orkestje... ook weer dat schenierpunt opgeleverd. Ja. Misschien ja. vooral als, als, als professional. Maar toch, je hebt nieuwe uh, muziekstijlen leren waarderen. Je zei al, jullie hebben ook uh, een programma gemaakt uh, over en met Philip Glass. Daar hebben we een uh, kort uh, fragment van klaarstaan, hoop ik. Toch, Kees? Ja. klaas in de uitvoering van het Noord-Nederlands Orkest. Mijn gast is de artistieke leider van het Noord-Nederlands Orkest, Marcel Mandos. En ik ben ook erg benieuwd naar uh, de muziek die voor u een scharnierpunt is geworden in de ontwikkeling van uw muzieksmaak. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer, gratis en wel. mailen kan naar casaluna, en twitter. Ik kan met hashtag casaluna. Aaltje, goeienacht. Ja, dag Alko, dag Marcel. Hallo. Ik had eerst een vraag aan Marcel. Ja? Uh, Waarom was het in vredesnam om acht uur? Uh, nou, dat is een hele goede vraag. We uh, hebben uh, het over het concert vanochtend uh, he? op de grote ja, Precies, precies. Nou, uh, nog mooier was het geweest, had het, al was het om zes uur s morgens uh, geweest. Want het gaat dus over uh, de ochtend. Uh, de eerste zonnestralen komen op. En uh, dat suggereert het stuk in het begin. Dus zes uur was nog leuker geweest. Dat was natuurlijk echt volstrekt onhaalbaar geweest. Acht uur is een moment, dan kun je denken... Uh, de scholen kunnen nog net komen, uh, net voor half negen. Uh, mensen naar het werk kunnen misschien net nog tien minuten spijbelen. Dus uh, zo is het eigenlijk gekozen. Dus het, ja, net voor het aanvang van de scholen eigenlijk... en voor aanvang voor het werk voor uh, een hoop mensen. Ja, maar Aaltje, voor jou was het wat te vroeg, begrijp ik. Het zou van mij vijf te vroeg zijn. Ja, ja, ik heb nog een hè? vrijdag en zaterdagavond. Ja, ja maar ik woon, ik woon in Deventer, niet in Groningen. Nee, dat is dat misschien maar. een beetje ver weg. Maar Aaltje... Eh, wel, ja? Om een brilletje te slaan. Ja? Ik heb vroeger wel in Groningen gewoond. En toen is het wonder gebeurd... dat ik als 18-jarige, ik wilde alleen van popmuziek... en ik zat zo aan de radio te draaien. Toen kwam er een, kla een klassiek stuk. Mm -hmm. En ik ben heel anti-opgevoed van alle, als er piano kwam of viool, zet af dat ding, zei mijn vader of moeder. Uh, weet je wel? Ja. Dus ik, en toen gebeurde dat wonder, dat ik dat zo prachtig vond, dat, dat ene stuk. En, en, en weet hou ik van klassieke muziek. En weet je nog, Aaltje, welk stuk dat was? Nee, want ik heb, ik had, ik heb er nog niet veel verstand van, en toen al helemaal niet natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik zag allemaal mooie beelden voor me, en die instrumenten die praten, praten met elkaar, als het ware. Ja. Ik oh, ja, ik vond het zo... Het was wel harmonieus. Het was niet zoals als wat ik vanavond heb gehoord. Nee, niet als die sacre du printemps. Je nee, nee, houdt van harmonieuze klassieke muziek. En voor ah. jou was dat op je achttiende echt een nieuwe ontdekking. Het was, het was een wonder. Ja. ja. Ik, vond, ik, ik ben het nooit vergeten. En waar nee, ja. luister je nu uh, nog steeds graag naar? Ik bedoel, zijn er ook mensen waarvan je zegt... Ja, dat, ik ben nu dol op Mozart of ik uh, dol op Ravel, ik zeg maar iets. Oh, Bach. Bach steekt er voor mij helemaal bovenuit. Bach. Bach, ja. En ja, waarom en Bach? Zegt u? Waarom Bach? Ja, dat vind ik zo hartstofelijk en zo. En Wagner en... Uh... Weet die andere ook alweer? Je ook zo van die bombastische muziek vind ik vaak ook erg mooi. Bach, Waakner, favorieten van Aaltje Marcel. Ik vind het zo mooi dat, dat, dat Aaltje zegt: je ziet beelden bij die muziek, ja. die, die, die, die instrumenten vertellen uh, verhalen als het ware. Is dat ook wat jij zo uh, inspirerend vindt in het werken bij een orkest, Marcel? Nou, ik denk dat muziek überhaupt, natuurlijk uh, uh, beeldend is, zeg maar. Uh, muziek werkt uh, natuurlijk bijzonder goed ook uh, de componist die je net noemde... of het nou Bach is, of Wagner, of Schusterkowicz... als je je ogen sluit... mag je gewoon je eigen beeld, je eigen film afdraaien... achter je netvlies. Als het maar gevoelens oproept... en die gevoelens hoeven niet alleen maar mooi te zijn... muziek mag ook soms boosheid oproepen... of verdriet, of uh, agressie binnen de perken. Dat is het mooie van muziek slash kunst. Het roept emoties en gevoelens op. En als, het, als je dat lukt, dan ben je denk ik op de goede weg bezig. Ja, Aaltje houdt erg van Bach. Deel je die liefde, Marcel? Ja, ik denk dat, dat uh, iedereen in de klassieke muziek... Uh, Bach uh, of op nummer 1 heeft staan of dichterbij. Ik denk zelfs, Bach is inderdaad ook een van mijn favorieten... Uh, als God zou bestaan, uh, dan heeft Bach hem gekend. <laughs> Aaltje, ben je dat met Marcel eens? Als God zou bestaan... Dan heeft uh, Bach hem gekend. Dat is ik eerst even over nadenken. Kun je het nog even uitleggen, Marcel? Nou ja, dat de muziek van Bach is natuurlijk zo goddelijk, zo heilig, zo, zo alles, dat je die alleen maar gecomponeerd kunt hebben uh, als je contact met God hebt gehad. Dus als God zou bestaan, dan heeft Bach hem gekend. Hmm, ja, precies. Ja, voor mij bestaat God ook. Dus, uh, in, maar dan denk ik, zover zo ben ik het met je eens, ja. Ja, ja, ja. Het is goddelijke muziek, die muziek ja, van ja. Uh, Bach. Aaltje, mag ik je bedanken voor het uh, bellen? Ja, ik, vond, ik vond het heel leuk. Ja. En ga tot een andere keer. Okay. Dag. Dag. Dan gaan we van Aaltje naar Willem. Willem, goedenacht. Goedenavond, Elko uh, en gast. Uh, prachtig onderwerp. Dankjewel. En inderdaad, uh, als God had bestaan, dan uh, hij heeft dag gekend. Hele mooie beeldspraak. Mm -hmm. Ik heb uh, hele mooie herinneringen aan uh, Van Morrison, ja. de LP Astral Weeks. Hij was toen uh, weg bij Dem. Mm -hmm. had een tijd in een psychiatrische inrichting gezeten en met de mensen daar heeft hij toen een prachtige plaat gemaakt, Astro Weeks. En ik zat toen in een kraakpand in de Jordaan, midden in de winter. En er kwam iemand binnen met uh, Astro Weeks op een cassettebandje met een cassette recorder. We hebben de hele nacht hebben we daar uh, in dat pand hebben dat uh, afgespeeld en nog eens en nog eens en nog eens. En ik was totaal van me. Uh, apropos, dat was echt. Grandioos. En wat maakte dan dat je zo totaal van je apropos was? Nou, vooral um, de instrumenten die, die waren als het ware aan het praten. En dus dat zang, is bij Bach van... zo en dat is bij Van Morrison ook zo. Ja, dat is mooi. Ja, de, de, de, de cello en de gitaar en uh, alles wat er op die platen aan instrumenten ten gehoor werd gebracht. Met de zang van Van Morrison. Nou ja... Ik denk dat je hem wel kent. Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk een te gekke stem en hij, hij kan geweldige dingen met zijn met met zang doen. En dat samenspel op DLP, dat, dat was voor mij een openbaring dat dat ook nog kon. En diezelfde beleving die had ik eigenlijk toen ik anderhalf jaar geleden kreeg ik een vrijkaartje voor uh, die soldaten van Zimmerman. En die, dat heb ik mogen meemaken in het Nieuwe Muziektheater aan de Amstel. Mm -hmm. ik, ik, ik kijk even naar Marcel, want die knikt respectvol... bij het horen van de naam van die compositie. Wat voor een compositie is dat, Marcel? Uh, nou, dat is een, een, een fenomenale compositie. Het is van Simerman, ja. inderdaad. Uh, ja... ja. Moderne, moderne, contemporaine muziek... niet echt verder uit te leggen... Uh, maar indrukwekkende muziek... en in, in, in, zeker in een geweldige regie... is zeer aangrijpend. Het is uh, ja, absoluut... nou dat is ook een van de weinige werken... die uh, de tand tijds uh, zullen overleven... als het gaat over moderne muziek. Ja, ja en, en Willem, jij legt heel duidelijk de link... tussen jouw waardering voor Van Morrison aan de ene kant... en jouw waardering voor die compositie... die soldaten aan de andere kant, hè? Nou, ik hou van muziek en ik maak zelf ook muziek. Ik heb uh, een tijdje terug, uh, 29 november, in de Noorderkerk in Amsterdam een concert gegeven met mm -hmm. mijn eigen muziek. Okay. Mijn eigen Nederlandstalige liedjes. En, uh, met een pianist en een gitarist. Yeah. En, uh, dat was uh, heel leuk. En, uh, maar ik, uh, ik, ik, hou al, ik ben vroeger disjockey geweest en ik, ik ben een uh, liefhebber van muziek. Een dag zonder muziek, dat kan bijna niet. En ik heb natuurlijk mijn voorkeuren. Maar inderdaad, praten over dingen die, uh, die je van je voetstuk hebben gebracht. Dat was dus echt wat ik vertel net over uh, Van Morrison. En dan zeker... Uh, nou, ik, was, ik was totaal de draad, het spoor bijster... toen ik uit uh, die soldaten van Siemerman kwam. En ik heb dat mee mogen maken. hand las ik dus ook dat het vrij bijzonder was... dat het op deze manier ten gehoor werd gebracht. Want er zat dus... Ik zat op het balkon aan de zijkant en er zat een dubbele uh, bezetting van een orkest... met uh, slagwerk en dubbele harpen, dubbele piano's. Uh, er zat een antiek orgel en uh, nou ja, het, er kon gewoon geen muis meer bij... met alles wat er zat en wat instrumenten bespeelde. En de cacafonie van geluid wat daar over het publiek werd uitgestrooid... Het was ongekend. Ik, ik kwam totaal dizzy naar buiten. En ik heb nog nooit in mijn hele leven zoiets moois gehoord. Willem, dankjewel voor je telefoontje. En nacht nog. Ja, dat is ja. mooi hè, als muziek dat voor elkaar kan uh, krijgen. En volgens mij uh, hebben we dat effect ook een beetje uh, bereikt bij Lenneke. Bij Lenneke Vos. Goeienacht. Goeienacht. Lenneke, voor de trouwe Casaluna-luisteraar... jij bent jarenlang een van onze buitenlandcorrespondenten ja, geweest. Ja, dat klopt. Ja, in Monaco. Precies. En ook daarvoor in Toulouse. Precies. En nu weer ja. terug in Nederland. En Lenneke, jij, jij liet ons weten dat je luisterde. Dat vinden we sowieso leuk. Maar dat ja. je ook echt van je voetstuk werd geblazen... door Le Sacre du Printemps, waar we het over hadden, van Stravinsky. Ja, absoluut, ook sowieso net, ik, want ik zette de radio aan en ik hoorde die muziek en ik wist natuurlijk dat het vandaag gewoon de honderdjarige uh, ja, verjaardag was, zeg maar, van mm -hmm. de zakken. Mm -hmm. Maar ik, ik wist niet dat jullie het erover zouden hebben, ik zette de radio aan en ik hoorde de muziek en het ging weer helemaal door me heen en ik was gewoon weer, ja, ik was gewoon weer eigenlijk dat stamlid dat daar gewoon zat te dansen en helemaal opging in die groep en, want op dat moment dans je en ben je niet meer de danserwet, ben je niet meer bezig met toneel en publiek... maar je bent echt, je zit er echt in. Maar je hebt en dat, dat ballet gedanst, Lenneke? Ja, ik heb het dus gedanst. Dat is dus nu inderdaad wel uh, de conclusie. Ja, ik, ik, ik zat te denken, misschien ben ik wel de enige Nederlander... die het ooit heeft gedanst, want het stuk is gereconstrueerd... Uh, ik geloof in 1987 door Kenneth Archer en Millicent Hudson... En het is een reconstructie van het ballet, omdat het dus inderdaad wat uh, meneer net ook al zei het is eenmalig opgevoerd en daarna in, gewoon is het weggedaan. Maar er zijn nog wel dagboeken bewaard en uh, beschrijvingen door dansers en, en aantekeningen op de partituur en al dat soort dingen zijn, hebben ze bij elkaar gebracht, deze twee mensen, mm -hmm. en ze hebben dus, zeg maar, het ballet gereconstrueerd. En dat is gebeurd in 1987. En sindsdien is het nou, alleen met een paar companies is het, uh, opgevoerd. Yeah. En onder andere dus, uh, bij de Ballet de Monte Carlo, waar ik dus heb gedanst in Monaco. Ter gelegenheid van het uh, van 100 jaar ballet Rus. Mm -hmm. Want dat was dus zeg maar het ballet van Diaghilev. Yeah. En dat is ook een tijdje zeg maar is het gewoon dood geweest. En de opvolger is eigenlijk de ballet de Monte Carlo. Aha, dus jij hebt dat uh... gedanst, je hebt de reconstructie van dat ballet gedanst. Ja. Marcel Mandos, ja. uh, heb jij die reconstructie ook ooit gezien van dat ballet? Ja, die heb ik uh, inderdaad mogen zien, omdat uh, ik geloof zes jaar geleden... was er een groot uh, Diagila festival in Groningen uh, door het Groningen Museum... En toen is die voorstelling inderdaad uh, door Joffrey Ballet na, naar uh, Groningen... Uh, nee, het Groningen Museum heeft toen het Joffrey Ballet naar Groningen gehaald... en die hebben het toen gedanst... Die hebben het gedanst. En was het wat je ervan verwacht had? Want uh, ik kom zo bij je terug hoor, Lennick. Want Dat wil ik ook ja, graag van hoor. jou weten. Ik ben uh, ook heel benieuwd. Ja, was het Marcel wat je ervan verwacht had? Want je, je, je, je vertelde net dat die Sacre du Printemps voor jou echt een sleutelwerk is in je muzikale ontwikkeling. Uh, je, je bent ook heel bevlogen als het gaat om dat stuk. Om de verhalen rondom dat stuk. Ook uh, als het gaat om dat, dat ballet dat, dat zo mysterieus uh, was. En dat zoveel uh, opschudding veroorzaakte. Dan ga je met verwachtingen naar zo'n voorstelling ja, toe. Ja. Dat kan ik me niet anders voorstellen. Ja. Nou ja, dan was ik daar niet uh, door verwonderd. Uh, dan is de, het ballet absoluut, in mijn uh, bescheiden mening... volstrekt gedateerd. En de muziek niet. Het was mooi om te zien, het was historisch antwoord en leuk om te kijken wat vonden die mensen nou zo schokkend. En dat was voor mij niet voor te stellen. Uh, de uitvoeringen, de choreografieën die mij zelf... Enorm aanspreken zijn van Maris Bézier en uh, Pina Baus. Mm -hmm. Maar deze reconstructie, absoluut goed dat het gebeurd is en mooi, en artistiek de moeite waard. En, uh, maar ik was niet van: goh, oh, oh, dit was echt uh, schokkend. Nee. nee Lenneke, als, als, als, als Balakina was het inderdaad geen schokkende choreografie, uiteindelijk. Uh, nou, vind ik toch wel, ja. Uh, sowieso is daarna ook het nooit meer gebeurd dat er een choreografie helemaal met de voeten naar binnen uh, gedraaid zeg maar, wordt gedanst. Mm -hmm. En het, het was wel echt in allerlei opzichten gewoon helemaal anders. Ook al wat ik dus al net wat probeerde te beschrijven, de ervaring op, op het toneel. En ik denk ook zelfs voor het publiek, want het is toch wel heel overweldigend om, om 50 dansers zo op het toneel te zien en dan met die rauwekost in muziek en alles. Maar ik heb toevallig ook bijvoorbeeld uh, de versie van Bézard heb ik ook gedanst. Um, dus dat is wel bijzonder. En ik kan zeggen dat dat voor mij minder spectaculair was dan ja. de versie van Jinsky. Dat was toch... Het was ook mooi, maar uh, het was toch wat stilistischer en wat mooier en... Wat minder dat hele diepe oergevoel, zeg maar, wat er zo zeer in zit in het stuk van Nijinsky. Ja, dat kan natuurlijk en... inderdaad zo zijn. Hè, dat een uitvoerende zich helemaal verliest in, in een stuk. Ja. Hè, daar enorm van geniet, terwijl je als publiek daar wat meer afstand toe, toe bewaart. Dat zou op kunnen, een of maar ik had zelf ook het idee, ik, niet alleen het idee, ik weet het eigenlijk zeker. Dat het publiek ook veel enthousiaster was over de versie van Nijinsky dan de versie van Bezaar. Ja, ja, hoe, hoe enthousiast was het publiek in Groningen? Destijds, ja, enthousiast. Ik bedoel, het is echt natuurlijk Het is een prachtige reconstructie. En het is ook absoluut een heel mooi ballet. De vraag was: werd je er nog door diep geraakt of gechoqueerd? Ja, ja. Kijk, nu honderd jaar later hebben we natuurlijk zoveel gezien. En zoveel uh, andere uh, balletten gezien. Uh, uh, dat. Dit is historisch interessant interessant. Ja. Maar, maar ik persoonlijk was niet uh, van, van de tafel geveegd. Ja. En, maar vond het wel heel mooi. Uh, ja, ik heb ervan genoten. Ja, helderke. Uh, dat chockerende effect dat ook dat ballet had, honderd jaar geleden. Ja. Kun je je daar iets bij voorstellen? Je werd erin meegezogen als Lanseresse, Dan zeg je. Hè, je hebt het met enorm veel plezier gedaan. Maar kon je je voorstellen dat het publiek joelend uh, uh, uh, stoelen nou, ging gooien? in gooien? Ja, in die tijd wel. Er werd ook gespeeld van. Uh, dus uh, heeft u een tandarts nodig, want die meisjes die, die, die stonden daar met, met, de, ja, met de, de handen tegen de kaken aan en een schuin hoofd. Alsof ze, niet, alsof ze gewoon kiespijn hadden en, en de voeten naar binnen en alles was een beetje, ja, een beetje kreupel zou ik bijna zeggen. En dat was natuurlijk niet... Uh, conform het ideaalbeeld van de prachtige, dichtvoetige ballerina en, en misschien de man die achter staat en een beetje helpt met tillen. En, en sowieso, was Bejinski was natuurlijk een vernieuwer ook wat zijn eigen dans betreft, want hij was de eerste man uh, die gewoon het lef had om zijn pofbroekje uit te trekken en gewoon zijn benen liet zien en, en hij kon geweldig hoog springen. En dat wilde hij ook laten zien. Maar in dit, in dit ballet was, was daar geen sprake van hoor. Maar hij was wel in allerlei opzichten gewoon daambrekend. En in dit, dit ballet zeker. Het was com compleet iets anders. Het is gewoon niet, niet voor te stellen nu. Want nu hebben we echt alles al gezien in de dans. Alles mogelijke uh, uh, lichamelijk, maar ook qua kostuums of het is natuurlijk in de jaren zeventig is, moesten ze opeens allemaal naakt zijn. Nou, daar zijn we ook alweer van terug. Nu, ik heb het idee dat het nu wat meer weer terug gaat naar het mooie. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk verschillende stromingen, maar in die tijd was dat zeker chockerend. En nu is het natuurlijk zo, als je nu dit ballet ziet, dan denk je... Ik kan me voorstellen dat je dan denkt het is gedateerd Ook door de kostuums, de mannen die dragen baarden. Uh, de vrouwen die hebben een, een, een trui op met, met lange vlechten. En, ja, oh, schilderingen op, de, op het gezicht. Um, en, en, en die kostuums die zijn ook ja, eigenlijk vrij uh, uh, verhullend. Je ziet ja. niet echt de, de mooie benen van de dames. Alleen de kuiten misschien. Maar, ja, ja, ja. Uh, dus, dus wat dat betreft, 100 jaar geleden was het zeker chockerend. Nu uh, is dat chockerende er wel vanaf, omdat we eigenlijk alles al wel gezien ja, hebben. Maar indrukwekkend ballet blijft het voor wat jou ja, dat betreft? Het absoluut. Ja, ik heb echt van heel veel mensen gehoord dat ze denken, wauw, het is gewoon overweldigend. Maar goed, dat is natuurlijk ook persoonlijk. Ja. En Het zijn dan ook vaak mensen die uh, ook van ballet houden of van dans houden, die dan naar zo'n voorstelling komen en niet per se de muziekliefhebbers. Nee. Maar ik hoor juist ook van mensen dat ze zeggen van goh, ja, de muziek is mooi, maar als je het Ballet hebt gezien, dan wil, je het eigenlijk nooit, dan wil je die muziek eigenlijk niet meer horen zonder het ballet erbij. Daar wil Marcel wat over zeggen, ja, ja, namens dat de dat muziek. Eindelijk ja. nou, nee, nee, nee, eigenlijk wil ik iets vragen: of je uh, je ook al verheugt uh, op de nieuwe choreografie van uh, Sascha Wals, die volgens mij nu ongeveer in première gaat? Ik, ik, ik uh, ken die niet, maar ik weet wel dat er eentje van Shen Wei is, uh, die nu ook binnenkort bij het Nationaal Ballet uh, in première gaat. Maar er, zijn, er is ieder jaar ongeveer een nieuwe. Uh, die punt aan, dus Dat is ook bijna moeilijk om bij te houden. Ik heb zelf Klopt. ook geloof ik vijf geleerd. Maar ja. de, voor mij was het de meest indrukwekkende was nog steeds die van Nijinsky. Voor jou echt wat dat betreft een ja, schermierpunt in jouw dan danscarrière. Ja, want als ik die, die muziek nu hoor, hoewel ik ook heel veel andere versies nog heb gedaan en ook daarna. Als ik die muziek hoor, dan voel ik gewoon weer die passen van Nijinsky. En ik denk hmm. juist, ja, omdat dat echt op de muziek is gemaakt en samen met Stravinsky en en Stravinsky hebben het gelijktijdig gemaakt. En die waren het ook niet altijd met elkaar eens, maar het, is toch, ja, het hoort echt bij elkaar. En misschien heeft dat gewoon een, ja, een sterke indruk achtergelaten en zeker inderdaad een mijlpaal in ja. mijn danscarrière. Wat ook bijzonder is, hoor, want je traint jarenlang om natuurlijk je voeten naar buiten te hebben, je benen hoog, om hoog te springen en... Al, dat, al die mooie kwaliteiten doe je eigenlijk niet in dit stuk. Nee, nee. En toch was het voor mij bijzonder. Dus. Nou, fijn dat je dat wilde vertellen, Lenneke. En ja. leuk je weer een keertje te spreken na al die tijd. Ja, vind ik ook. En een geweldig programma. Echt uh, bedankt. Lenneke Wors, dank je wel voor het bellen. En Tot en een andere keer. Voor en de, voor de volgende concerten in Groningen. Dank je wel. Geweldig dat jullie dit doen. Dag Lenneke. Doeg. Dag. Ja, Leuke Lenneke leuk, was jarenlang een van onze vaste correspondenten. Ik zei het al in Casaluna. U luistert naar Casaluna bij de NCV op Radio 1. Naar aanleiding van het 100 100-jarige bestaan van Le Sacre du Printemps... van Igor Stravinsky is mijn gast nog steeds Marcel Mandos. Hij is artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest... die die compositie uitvoerde van morgen om 8 uur. En binnenkort ook nog twee avonden in de Oosterpoort in Groningen. En scharnierpunt in de muziekgeschiedenis. En wij zijn benieuwd, wat is nou het scharnierpunt... in de ontwikkeling van uw eigen muzieksmaak? 0811. 1121. Mele kan naar Casaluna uit het cv.nl en Twitter. Ik kan met hashtag Kazaluna. Ik kreeg een tweet van Joris die zegt: Het gebruik van Wagner in de film Apocalypse Now heeft mijn interesse in klassieke muziek aangewakkerd. Uh, ja, ik ken niet zo goed. Ik, ik weet alleen dat uh, het Adage voor Strings van Barber. Oh, uh, Apocalypse Now. Um, ja, uh, ik, ik moet even afhaken, denk ik. Maar dat Waakner een groot fantastisch populist is, is evident. Het is wel mooi dat je, dat je uh, met, met... Het is ook een soort crossover eigenlijk, hè. Een populaire film laat je iets ontdekken... en vervolgens ga je op dat volgende spoor door. Dat is wel echt naar scharnierpunt wat dat betreft. Ja, ja klopt. Waakner. Dan aan de telefoon, Reinoud. Dag, Reinoud. Goedendag. Wat is het belangrijkste scharnierpunt... in de ontwikkeling van jouw muzikale carrière? Nou. Althans, voor jouw meerdere. muzikale carrière als uh, muziekliefhebber dan? Ja, ik heb er meerdere gehad. Op de lagere school zat ik in de harmonie, speelde ik clarinet Sinds vier jaar in Schip mm -hmm. En toen hield ik eigenlijk alleen maar van klassieke muziek. En, uh, dat was de tijd van de rock en roll. En uh, popmuziek vond ik niks. Uh, de eerste grote omschakeling was toen wij met de ouders op vakantie waren in de buurt van... Uh, uh, Parijs. En we hadden een feest, was jaar, en uh, daar waren wat Engelsen en wat Franse jongens. En die Engelsen die hadden muziek van de Beatles. En uh, dat vonden wij ineens heel schitterend. En toen werden we grote Beatles-fans in die tijd. En uh, daar, toen, ja, toen uh, leerde ik popmuziek eerst uh, ontzettend te waarderen. Maar uh, tegelijkertijd, ook in de middelbare schooltijd, waren er een paar stel jongens bezig met uh, uh, goede stereo-installaties. Dat was toen heel erg bijzonder. Mm -hmm. En die hadden een muziek en die zeiden van ja, dat vind je toch niet, dat vind je toch niks, ga maar nou weg, want dat vind je lelijk. En dat was de sacre du printemps. En dat vond ik ook gelijk schitterend, want uh, ja, dat, ik had toch altijd die voorkeur voor, uh, voor klassieke muziek. En die combinatie is altijd blijven hangen... tussen popmuziek en klassieke muziek. Pink Floyd en dat soort, daar ben ik ook dol op. Maar ook op latere leeftijd leerde ik... op de universiteit leerde ik... vond ik ook heel rare muziek, wat is dat? En dat bleek later Milman Muziek te zijn van Philip Klaas. En daar ben ik ook een zeer groot fan van. Ik ben ook naar een van zijn concerten in Goes geweest, waar die was... En ik verheug me bijzonder op uh, komende maand. Daar is mijn favoriete uh, opera van Philip Blaas, Satya Graha. En die, uh, daar heb ik uh, altijd gezegd van nou daar wil ik graag een keer naartoe. En waar wordt hij uitgevoerd? Uh, het, in uh, Bonn. Oké, okay. ga je in... daar ook naartoe toevallig uh, Marcel? Nee. Nee, nee. Ken je die opera wel? Nee. Ik heb hem ooit uh, op uh, DVD gezien. Ik ben wel laatst naar Einstein geweest in Amsterdam. Uh, Einstein uh, en, uh, is, en communicatie zijn eigenlijk zijn grootste uh, eigen doorbraak werken. Daarmee heeft Philip Glass absoluut ook een mijlpaal in de muziekgeschiedenis neergezet, wegens het determineren, het alles weghalen, behalve de essentie. Uiteraard dan vanuit de gedachte van Philip Glass. Ja, maar dat is ook weer zo'n scharnierpunt in, ja. de, in de muziekgeschiedenis. Ja. Net zoals de Beatles zou dat natuurlijk ook zijn. En uh, Le Sacre du Printemps. En die scharnierpunten heeft ook Reinhard wat dat betreft uh, niet gemist. Reinhard, dankjewel voor het bellen en ik wens je een heel mooie avond daar in uh, Bonn bij die opera van Philip Glass uh, binnenkort. Oké, okay, bedankt. Dag. Ja, en dan, dan gaan we even terug naar het Noord-Nederlands Orkest. Want jullie, uh, ik zei het al, uh, uh, spelen natuurlijk de klassieke werken. Jullie spelen de, de werken die het verschil ja. hebben gemaakt... in de, in de afgelopen uh, uh, honderden jaren, dat er prachtige muziek is geschreven. Maar jullie uh, schuwen ook niet het repertoire van nu. Volgend seizoen bijvoorbeeld, gingen jullie uh, ABBA spelen. Ja. En dan vraag ik me af, wat uh, triggert jou als, als artistiek leider... in de composities van Björn Ulvaeus en Benny Andersson? Nou, het, het is hoe dan ook uitstekende muziek. Het is hartstikke goed geconcepteerde muziek. Het spreekt aan. Ik vind het echt aansprekelijke, goed gecomponeerde muziek... waar wij als orkest mee te voeten kunnen. En dat doen we dan ook. En dan hebben we dus drie zangers uitgenodigd... die het gaat ons gaan zingen. Wie zijn dat? Oh, dat zijn Elske de Wal, Janneke Brakels en Charlie Luske... Maar het staat en valt echt bij de arrangeur. Want je moet natuurlijk inderdaad van relatief uh, niet al te complexe uh, melodieën... Uh, toch straks een heel orkest blij maken. Dus de instrumentatie kunnen... Dus de, de arrangeur moet eigenlijk een perfect instrumentator zijn. Hij, hij krijgt een klankpalet van, van 80 muzici... met uh, alle instrumenten die erbij horen... En je moet wel die muzici uh, eigenlijk te vriend houden. Dus de instrumentator of de arrangeur is een van de speelfuncties... hoe zo'n orkest op gaat reageren. Maar ja. de muziek heeft genoeg potentie om dat uh, te doen. Ja, is, is ABBA ook een band die uh, muziekgeschiedenis geschreven heeft wat jou betreft? Ja, ik denk, je kan er alles van vinden. Maar ze zijn natuurlijk wel voor een hele generatie uh, toonaangevend geweest... Van mijn generatie ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, want Prins is iemand die echt uh, uh, de eeuwigheidswaarde zal hebben. Uh, van zijn is genoemd de Doors, Pink Floyd, Queen. Uh, dat zijn echt inderdaad euh, groepen die, hebben, die zijn ver boven het popmaaiweld uitgegroeid uh, ge ge ge ge ge ge of gestegen. En Abba past in dat rijtje. Ja, vind ik ook. Vind ik, vind ik wel, ja. Ja, ook bij ABBA heeft het natuurlijk een tijdje geduurd... voordat mensen uh, de, de waarde van die composities erkenden. Eerst werd het een beetje gezien als een bubbelgroep. Uh, maar na een paar jaar wist iedereen toch wel... dat, dat het hele vernuftige popcomposities zijn... die die twee Zweden gemaakt hebben. Nou, dat is uh, correct genoemd. Het is zeer vernuftig, uh, echt goed, goed neergezet en zo nagedacht. Het is niet zomaar in een middagje in elkaar gezet. Dat, dat, dat, dat, dat geloof ik niet. Ik vind het echt zeer goede muziek die echt uh, iets doet... Ja, vaak geïmiteerd, maar nooit is het origineel geëvenaard. In het vorige uur zei je al dat dit je favoriete liedje is van ABBA. Sir a rich man. Van ABBA. Een van de zijn resten, Anjet, heeft trouwens net een nieuw solo-album uitgebracht. Nog steeds actief is dus in de muziek. En ABBA klinkt dus uh, volgend seizoen bij het Noord-Nederlands orkest, ongeveer 40 jaar na Waterloo. Hè? Precies. precies. Marcel Mandels, is nog steeds mijn gast, artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest. Deze dag in de band van Le Sacre du Printemps. En heel veel luisteraars blijken dat stuk, net zoals jij, enorm belangrijk te vinden in de muziekgeschiedenis... maar ook in hun eigen ontwikkeling van hun muzieksmaak. Zoals bijvoorbeeld ook Vincent. Vincent, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat heeft de Sacre voor jou betekend? Ik heb mooie ervaringen met uh, Sacre... En de meest recente was vanavond, want die uh, nieuwe Duitse choreografen die uh, de nieuwste choreografie gebruikte, die heb ik uh, vanavond live op de tv gezien op Arten. Kijk, en was het mooi? Ik vond het geweldig. Hoe heette die Hele vrouw alweer, Marcel? Sascha Wals. Sascha Wals, oké. Okay. Als ja, en uh, Gergiev in de bak. En uh, nou, dat was geweldig. Heel erg mooi. Ja, wanneer heb jij die zakre eigenlijk ontdekt? Toen ik zestien was. En hoe ging dat? Nou, ik, had, uh, al een, uh, ik was al een enorme speurtocht in de klassieke muziek bezig. In die tijd had je nog platen, want ik ben ondertussen 55, dus het is al een tijdje geleden. En dan ging ik naar de bibliotheek en ik haalde alles aan naar huis en dat ging ik draaien. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam de zak er langs en uh, nou, ik vond dat zo overdonderend. Dus dat moest ik hebben, dus ik ging die plaat kopen. en Ik, ging die, ik had die plaat gekocht en die zat in zo'n plastic tas en ik uh, ging daarna bij een vriend van me langs. Mm -hmm. En die zei van, uh, nou, uh, zullen we dat eens opzetten, want ik wil het wel eens horen. En toen zei ik nog van, ik zeg, nou ja, ik zeg, ik weet niet of je dat wel wil horen, want het is nogal heftige muziek. Maar nee, nee, nee, hij moest dat horen. En dat nou, werd opgezet. En ik zal nooit de reactie van zijn broer vergeten, want die is na vijf minuten echt letterlijk gillend de kamer uitgelopen met zijn handen aan zijn oren en met een knalrode kop. Nee, je moet toch van houden, zomaar maar zeggen. Jouw, jouw broer Marcel, die die zo van mut hield... wat vond hij van de Sacre du ja, Vreselijk. En dezelfde ervaring. Ja, er zijn veel parallellen te trekken dus wat dat betreft. Dat was dus jouw eerste kennismaking met Le Sacre... en de eerste kennismaking van, van, van uh, de broer van die vriend van je. Uh, ja. Maar je bent daarna die Sacre dus heel erg trouw gebleven... want jij was erg onder de indruk. Ja, ik, uh, was, vorig jaar was ik in Sint-Petersburg. En toen heb ik een uh, matinee meegemaakt in het Marinsky Theater... En daar werd van zowel de vuurvogel als de zakker werden daar uitgevoerd. In de originele kostuums, de originele decor's en de originele choreografie. Dus ik heb ook die Nijinsky choreografie, die heb ik in Sint-Petersburg gezien. Wat vond je daarvan? Ja, dat was ook heel bijzonder. Want het was voor mij überhaupt de eerste keer dat ik hem live als ballet zag. Ik had wel Pina Bausch op de tv een keer gezien. Mm -hmm. Maar ik had gewoon nog nooit dat ballet echt live gezien. Met orkest in de bak heeft gedanst op het toneel gehoord. En dat was ook een fantastische ervaring. En ja. meer omdat ik vlak daarvoor een Russisch uh, vo volksmuziekensemble had gehoord. En bij mij viel ineens zo ontzettend mooi alles op zijn plaats. En ik denk: van Jemig, ik heb nog nooit zo sterk ervaren. Van die van Russische volksmuziek terugkomt in die, in die sakra, ook. Ja, ja, ja. Dus uh, die sakra maakte daar in Sint-Petersburg indruk op je, maar ook uh, het ballet. Het is trouwens wel leuk, want er hebben meer mensen gekeken naar uh, achter vanavond. Gijsbert Pelen bijvoorbeeld, die meldt ons: uh, uh, het ballet is vanavond twee keer uitgevoerd. Eén keer in de uh, gereconstrueerde versie van Nijinsky, daarna in een nieuwe choreografie van Sascha Wals. En uh, Gijsbert Pelen vond de versie van Nijinsky nogal mat. En die van Wals, uh, spannend maar ik begreep dat jij dus, wat dat betreft alle tweede choreografie, wel mooi vond. Ik vond ze alle twee mooi, maar als ik moet kiezen, dan zeg ik, dat vind ik die Van Wals, vind mooier. Ja, heb jij die Van Wals ook al gezien? Nee, nee, nee. nee. Ik naast... kon niet kijken, ja. <lacht> ja ik was onderweg <lacht> naar Hilversum. Vast... Precies, ja, precies. Ja. Maar er de, de snorde vast wel ergens een opnameapparaat mee of anders. Hebben ze vast wel uitzending gemist op Arten. Uh, nog meer mooie verhalen rondom Le Sacre? Vincent? Ja, verslaten? ik heb nog één hele mooie. Mm -hmm. en, uh, ik kwam vanavond thuis en uh, ik zette de tv aan. en Ik heb dus die eerste versie niet gezien, maar dus wel de Wald. Uh, maar ik zette mijn computer ook nog even aan. En ik had een berichtje op Facebook van een vriendin van me. En ja, die houden ook erg van muziek. En uh, ze hebben een zoontje van zes. En ze hadden dus uh, dat kind de zakken laten horen. En? en ze zetten op Facebook wat zijn reactie was. En die jongen die had gezegd... Wat is dit, een geweldige muziek. Ik voel dat ik leef. Zes, zeg je? Ja, ik vond dat zo... Nou, nou moet je eerder erbij zeggen, het is een heel bijzonder kind, vind ik. Dat moet wel, hè? Maar dat, dat, Als je die zei, woorden nou, kiest, dan toch in ieder geval... Ik vond het zo geweldig. Ik denk, nou, dit is echt... Uh, ja, ik was helemaal... Uh, ik was echt een beetje ontroerd ervan. Ik dacht van, nou, dit vind ik echt fantastisch. Vincent, dank je wel voor je verhalen. En een goede nacht nog. Marcel, ik voel dat ik leef, zegt de jochie van zes. Ja, dat is uh, absoluut bijzonder. Dat, dan, dan ben je als kinderlijk al heel bijzonder. Maar wat ik zo mooi vind aan alle verhalen van de luisteraars... en dat is natuurlijk ook misschien wel iets... wat voor iedereen, voor ons geldt in het leven... zolang je nog kunt verwonderen, dat is fijn. Dus als het dan nou gaat of over een nieuwe balletuitvoering... of over een muziekstuk, of het nou pop is of iets anders... zolang je je als mens... Uh, je ja, kunt wonderen om zaken. Kinderen kunnen natuurlijk veel meer. Want alles is dan bijna nieuw. En alle impulsen zijn nieuw. Maar als je wat ouder bent, zoals wij zeg maar... en je kan je nog steeds om wat voor dingen verwonderen... Nou, dan kun je ook zeggen, dan leef je nog steeds. En dat is ook wel een prettige ervaring... Eh. Voor ja, dat is wat muziek te werk kan brengen. Dat is ook wat kunst, überhaupt natuurlijk, te werk kan brengen. Wat ik ook zo fascinerend vind: jij vertelde dat je vanuit klassieke muziek die sacre hebt ontdekt, maar je kunt dus ook uh, vanuit de Beatles uh, uh, Le sacre du Printemps ontdekken. Ja. Ja. Uh, je kunt hele harde overgangen dus maken in je, in je muzikale smaak en toch eén smaak blijven uh, houden. Wat dat betreft. De ja, ja, een dat, kan naast het ander bestaan. Dat is ook het mooie, zeg maar. Waarom? Nou ja, uh, Ik kan überhaupt niet van hokjes denken. Dus waarom kunnen inderdaad muziekstijlen niet... naast elkaar staan? Uh, het is eigenlijk soms... jammer dat mensen inderdaad... Uh, denken, oh, klassiek. Dan komen er wellicht soms wat vooroordelen bij. Of pop. Uh, zo vond ik het... helemaal echt, echt een mooi verhaal van uh, die meneer... die dus naar de soldaten was geweest. Of die soldaten van ja, Timmerman. Ja. Die dus uh, eigenlijk van pop hield. In één keer komt hij bij die soldaten. En dan volstrekt in... een. Ja, echt ultieme verwondering terechtkomt. Want het is inderdaad een heel bijzonder stuk. Dat uh, nou, is mooi om te horen, vind ik ja, leuk, ja. fijn. Heb je ook een guilty pleasure als het om muziek gaat? Muziek die je heel stiekem in de auto draait... maar waarvan eigenlijk de meeste mensen niet mogen weten... dat je dat ook stiekem toch mooi vindt? Nou, nee. Nee, nee, nee. Ik zou zeggen Frank Sappa, maar daar ben ik er erg trots op. Frank Sappa is, is, is uh, uh, een groot muziekvernieuwer. Dus dat is niet zo stiekem meer... Uh, is Sabba, wat dat betreft, ook zo'n zo man die getekend heeft voor een schernierpunt in de ontwikkeling van de muziek? Nou, zeker voor de Amerikaanse muziek. Hij is ook begonnen als zeg maar, uh, underground uh, zanger. Uh, hij heeft natuurlijk geen hits gemaakt, dus niet hits die de top 40 nou, uh -huh. niet echt uh -huh. hebben bewandeld. Maar een enorm belangrijke kunstenaar, uh, muzikus met zijn band. Uh, er, zijn, er zouden veel bands niet bestaan hebben nu. Uh, als Frank Zappa niet gedaan had, wat hij gedaan heeft. En ook heeft Frank Zappa natuurlijk voor de klassieke muziekwereld heel veel gedaan. Hij heeft echt. Dat was natuurlijk een popmuzikant, een uitstekende gitarist en echt een topcomponist. Hij heeft dus briljante composities gemaakt. Die zijn uitgevoerd onder andere door uh, het London Symfonieorkest met Pierre Boulez. En dat, dat is een muzikale duizendpoot. En iemand die weer uit Frank Zappa is voortgekomen is de wereldberoemde gitarist Steve Vai. Uh, die in de met band... die jullie weer gewerkt Precies. hebben we onlangs. en zo is dan de, de lijn weer rond, zeg maar. Ja, Frank Zappa, er zijn ook luisteraars die, die het helemaal met jou eens zijn. Uh, bijvoorbeeld Wim Zonier die zegt... Een keerpunt in mijn muziekbeleving was de muziek van Frank Zappa. Ik woonde met een vriend die mij iedere ochtend wakker maakte met Zappa... en ik vond het vreselijk, tot die ene dag... dat ineens het kwartje viel en ik voor altijd fan werd. En uh, Wim schrijft er nog bij, uh, Zappa was trouwens gek op Stravinsky Klopt, ja.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 Well, I go dancing every night Hoping one day I might get it right I'm a dancing fool Got you Dancing fool I'm a dancing fool. Dancing fool. dancing fool dancing fool I hear that beat, I jump out of my seat But I can't compete, cause I'm a dancing fool all dressed up like this fit to kill I walk on in and see him there gonna give them all a thrill when they see me coming they all steps aside they has a bit while I commit my social suicide I'm a That's it for Frank Zappa Hans gute Nacht uh, Ja gute nacht Musik ik geloof dat je mij bedoelt. Ja, Hans heet je toch ja, of niet? Hans uit, Hans uit Groningen. Ja, hallo. Zeg ja, Hans, hallo. Wat, wat is voor jou een uh, schenierpunt in de ontwikkeling van jouw muzieksmaak? Uh, nou, het leuke is wel dat jullie er net rijden met Zappa en, uh, een groot, ik ben een groot liefhebber van uh, Don Ellis. En ook Don Ellis heeft ooit eens met uh, Frank Zappa de Mothers of Invention gespeeld. En wie is Don Ellis? Dat is een. Ja, dat is verschrikkelijk dat je dat zegt, maar. Ja, ik ken ik, hem niet, het spijt me. Ja, het is, het is een van de grootste uh, componisten, seks, uh, trompetisten van de afgelopen eeuw. Hij is helaas op 44 jaar leeftijd uh, overleden. Mm -hmm. Maar dat. dat ja, het was eigenlijk tweeledig. Aan de, de, de ene kant wilde ik uh, zeggen: van goh, dat, dat in de jaren, eind jaren 60, drie 70 had je in Groningen. De zogenaamde Big Band 69, uh, met C Jasper, Willem uh, Woldhuis, C Jasper, Lex Jasper, uh, mijn vader speelde daarin, uh, Jenne Meijnen, maar misschien allemaal uh, dames die uw gast Marcel uh, wellicht uh, kent. Marcel, ken je deze Groningse muzikant? Ja, het is ja, wel een uh, beetje ja, van voor jouw ja, ja, tijd. Ja, ik, ik, de he? namen ken ik, de namen zijn me bekend. Ja, ja, ja. ja het, is, uh, het is eigenlijk nou, ja, langer dan 40 jaar geleden. En uh, nou ja, ze, ze hadden dus uh, met uh, leden van het NFO, toen NFO, nu NNO... Dat is de voorloper uh, en, van, uh, een van de voorlopers van het Noord-Nederlands Orkest, ja? Precies, ja. En, en de JWF-kapel, maar ook uh, mensen uit de popwereld. Onder andere Hans Waterman en ik ben ook de bassist uh, Lafaye. In ieder geval hadden ze een big band. En uh, ik mocht daar steeds met mijn vader mocht ik, uh, naar de repetities. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van zaten allemaal Duke Ellington. Count Basie. Prachtige nummers van Oliver Nelson. En uh, op een gegeven moment wilden ze iets totaal anders doen. Echt, echt. En, en ze waren bij ons thuis in Assen. Mm -hmm. En een van hun, ik meen Willem Wolthuis, die had een, een plaat bij zich van, uh, van Stravinsky. Maar dan niet Le Sacre, maar... Het Ebony Concerto. Waarschijnlijk bekend van mij zo? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou... Ja, ik was... Uh, nou, 15, 16 of zo. Ik hoorde, ze zetten het op en ik hoorde het. Ja, ik, ik weet niet. Dan gaat er soort gevoel van, van... Wat is dit? Dat, dat, dat was, was een opname met, met... Dat je zelf dirigeerde met, met een opname van uh, uh, Benny Goodman. Mm -hmm. En uh, ja... Ja, wat gaat er dan door je heen? Ja. En ze hebben het uitgekozen. Ze, zijn, ze hebben wekenlang gerepeteerd. Uh, zaterdags en dan gaven ze koffieconcerten in, uh, in, in Drenthe en in Groningen. Ja. Met onder andere het nummer, de driedelige suite van, van, van Stravinsky. Dus ook jij bent geïnspireerd door Stravinsky. Hans, ik bedank je voor het bellen. Het is bijna twee oh, nee. uur, dus ik moet dit gesprek jammer genoeg beëindigen. Ja. Want ik wil nog één ding aan Marcel vragen. Marcel Mandels vanmorgen om... wat was het ook weer? Zeven uur was je op de Grote Markt. Nu ben je hier. Gaat nu nog terug naar Groningen. Want morgen ja. wordt er alweer gerepeteerd... voor de twee volgende uitvoeringen van Le Sacre de Prenton. Vrijdag ja. en zaterdagavond in de Oosterpoort in Groningen. En jullie proberen dat ook visueel een uh, klapstuk te laten worden. Hè? Niet met een nog een nieuwe uh, choreografie. Of eigenlijk toch wel? Ja, misschien eigenlijk wel. Uh, wij denken uh, dat misschien de vernieuwing uh, komt uit de multimedia... En uh, het Groninger Forum heeft uh, een uh, Japans kunstenaar, Keiichi Matsuda, gevraagd... van het bureau Arcade om een uh, lasersculptuur te maken. Dus alle instrumenten worden met lasers uh, volgehangen. En die reageren op de trillingen van de muziek. Dus uit het orkest, om het orkest heen, zal het allemaal laserstralen komen. En die kan dan uh, Matsuda vanuit de computer sturen. Dus Eigenlijk wordt het één grote plastische architectuur... de Oosterpoort aanstaande eh, vrijdag en zaterdag. En hopelijk wordt het een doorbraak. Ja, dus toch rondom die zak weer, weer een, een, een nieuwe lood aan de stam. Een soort laserchoreografie... waarmee jullie eh, opnieuw het publiek hopen te eh, bereiken. En wellicht ook een klein beetje proberen te chokeren. Ja. En anders is daar wel voor Michel uh, Tabasnik. Daar gaat een nieuw werk van hem in première, uh, Fossil Lumière. En dat is echt chaotische uh, klanken. Nou, mochten er dus mensen willen gaan urineren in de Oosterpoort, of met stoelen gaan gooien, of gaan boer roepen, dan moeten ze vrijdag en zaterdag daar naartoe. En anders, als u het wat rustiger houdt... dan kunt u gewoon gaan genieten van het Sacre de pronto van Stravinsky en Marcel Manders. Dankjewel je dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Ik wens je nog een mooie uh, festival. Nog heel veel genoegen met de uitvoering van jouw favoriete stuk. Hoe laat moet je morgenochtend bij de repetities zijn? Ik moet er echt wel om uh, kwart over negen zijn. Kwart over negen zijn. Zal ik er nog even een kop heel sterk koffie voor je halen? Graag. Ja. Dank <laughs> dat je hier wilde zijn. Morgen gaan de uh, luiken van... Casa Luna opnieuw open. Dan wordt u ontvangen door eh, Frank Dumos. En hij gaat met het oog op de dag van de bouw van zaterdag... praten met Michel Langhout. Hij is projectleider van de bouw van de Kiltunnel onder het eh, kanaal van Gent naar Terneuzen. Voor zo'n klinkt de nacht op Radio 1 anders. Zoals u dat gewend bent op woensdagnacht. En dat allemaal dankzij VAGA-collega Roel Koeners. Heel veel genoegen erbij. En wat mij betreft nog een goede nacht.